Het gaat er al best even aan toe bij de algemene beschouwingen. Dat is het debat dat altijd na Prinsesdag is. Dan mogen alle partijen zeggen wat ze van de plannen vinden. Verslaggever Albert Bos is het aan het volgen. Nou, wat je vooral eigenlijk ziet is dat er gebotst wordt tussen de PVV en D66... op eigenlijk tal van onderwerpen. De afwezigheid van Sigrid Kaag bijvoorbeeld. Maar ook de voorlichting op basisscholen over genderneutrale termen aan kinderen. En zojuist ook over de opvang van Afghanen in Nederland. Ik heb geen zin in 50.000 Afghanen. We kunnen nog niet eens voor de mensen zelf. Nederland een fatsoenlijke sociale huurwoning geven. Voorzitter, wat een droevig en negatief wereldbeeld heeft de heer Wilders. Nou, alle partijen komen aan de beurt. Ze kunnen nog voorstellen doen om te kijken of daar een meerderheid voor is. Zo wil de SP meer salaris voor zorgmedewerkers en willen PvdA en GroenLinks dat er meer huizen gebouwd worden. De Maroche mag mensen op de grens of het vliegveld eruit pikken op basis van hoe ze eruit zien. Meerdere mensenrechtenorganisaties stapten naar de rechter vanwege etnisch profileren. Maar volgens de rechter is het geen discriminatie. Maar er moeten wel meer redenen zijn om iemand uit de vliegtuigrij te halen. Etniciteit mag nooit het enige zijn. Ja, wat kan een andere indicator zijn? Bijvoorbeeld leeftijd, uh, reisgezelschap, dus daar er zijn allerlei indicatoren die uh, gezamenlijk ertoe kunnen leiden dat iemand uit de rij wordt gepikt. Mensenrechtenorganisaties zijn het er niet mee eens. Ze gaan waarschijnlijk in hoger beroep. Tot die tijd verandert er niks aan de grens. Bondscoach Louis van Gaal heeft een nieuwe baan. Hij is trainer van Telstar in de keukenkampioendivisie. En geen paniek, hij vertrekt niet bij Oranje. Het is een tijdelijk. Klusje voor het goede doel. Van Gaal had zelf ook al die aandacht niet verwacht. Nee, natuurlijk niet. Uh, in het begin uh, denk ik, nou, ik schreeuw even, uh, koop deze loten en uh, kun je de wedstrijd verkloten. Ja, oké, okay, dat doe je dan. Maar ja, dat was nog voor de ja tegen het bondscoachschap. Dan komt ISPN hier ook nog even de trainingen opnemen. Live? Live. Oh, live ook nog. Nou, dan hebben we nog uh, de NOS hier met de... Uh, met de beste reporter. Het idee is dat er zoveel mogelijk mensen vrijdag komen kijken naar Telstar tegen Jong AZ. En van elk verkocht kaartje gaat 2,50 naar spieren voor spieren. Het weer zondag en een graad of 20. Morgen is er meer bewolking, kan er in het noorden wat regen vallen. En dan wordt het 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het gaat goed op de weg. Je kunt inmiddels bijna overal zonder vertraging doorrijden. Er is één uitzondering: dat is nog steeds de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Komplein. Daarbij bij het Nieuwe Meer 5 kilometer aan langzaam het verkeer. Dat komt daar omdat er een lijnbus op de spitstrook staat. Die is volledig dicht. Het is onbeduidelijk hoe lang het nog gaat duren. Reken daarop een kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Welkom terug voor het tweede uur lunchroom op deze prachtige woensdag. Ik heb de wekker niet gehoord, het is al half één...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 Station, te wachten op een trein op een verkeerd peron. Dus ik ren en ik haal hem net Het was kantje boord, maar ik heb hem gered Ik ben dood op mijn ogen vallen dicht Ondanks dat die bang niet altijd lekker licht Ik word wakker in een vreemde stad Ik heb het langzamerhand wel een beetje gehad. Yeah.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 da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 Na een eerste algemene sessie in november 2020... heeft de gemeente in de tweede week van januari 2021... afzonderlijk met maatschappelijke en culturele organisaties... maar ook met individuele kunstenaars en inwoners van Zandvoort... over kunst en cultuur in Zandvoort gesproken. Het ging in deze online sessie vooral over inspiratie... ideeën, knelpunten, behoeften en wensen... Wethouder Cultuur, Gert-Jan Bluis, wil alle deelnemers alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Het is goed om van elkaar te weten wat er leeft in Zandvoort. The shores of America Comfort is yours in America Knobs on the doors in America Wall to wall floors in America I'd like to go back to San Juan Why don't you shut up and get gone I'll bring a TV to San Juan If there's a current to turn on, yeah, I'd like to be in a. Maze. Handelen met je hond over het zand is een heerlijk uitje. En de meeste honden zijn hier dan ook gek op. Ze vinden het geweldig om ander achter een balletje aan over het zand te rennen... door het zand te rollen of een duik in zee te nemen. Ze zijn van harte welkom in Zandvoort, maar er zijn hiervoor wel regels opgesteld. In de periode van 1 oktober tot 15 april... mogen honden gedurende de hele dag op het strand komen. Het strand is als geheel aangewezen als losloopplaats en ze hoeven dan ook niet aangelijnd te zijn... Mits ze goed onder hel staan. Ga je een lekker kopje koffie of chocomel drinken in een van onze jaar rond dan zijn ze hier ook welkom, mits aangeleend. Er staat zelfs een bakje water voor ze klaar. Van 15 april tot 1 oktober mogen honden tussen 9 en 7 uur s avonds niet op het strand komen. Buiten deze tijden zijn ze wel welkom op het strand, mits aangeleend... Wil je gedurende deze periode tussen 9 en 7 met je hond op het strand wandelen... dan is deze mogelijk op het strand voorbij Panassia in Bloemzaal, Bloemendaal aan zee. Op het hele strand geldt een opruimplicht van hondenpoep... en ben je verplicht zelf opruimmiddelen bij je te hebben. Je moet deze op verzoek kunnen tonen aan een opsporingsambtenaar. Binnen de bepaalde kom in Zandvoort is het gedurende het hele jaar verboden... om de hond los te laten lopen. Reddingspost Ernst Brokmeijer, Post Zuid, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd... en is bouwkundig in slechte staat. De gemeente en de reddingsbrigade hebben daarom een plan voor een nieuw project gemaakt. Reddingspost Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade ligt aan de boulevard Paulus Lood. De huidige post verkeert in een slechte staat... en voldoet niet meer aan de huidige eisen van een veilige, arbo-vriendelijke reddingspost. Ook is de post te klein door het ontbreken van voldoende opslagruimte... Daardoor is de post noodgedwongen uitgebreid met zeekcontainers. Dit is geen ideale situatie. Omdat de containers smal zijn, waardoor je niet om de boten heen kunt lopen. Daardoor wordt door gebrek aan ventilatie het vocht minder goed afgevoerd. Dit is schadelijk voor het materiaal en leidt tot hogere onderhoudskosten. In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat... de gemeente Zandvoort, de watersportvereniging en de Zandvoortse reddingsbrigade is op het strand van Zandvoort een locatie gevonden... voor het realiseren van een nieuwe reddingspost. Deze locatie is verder weg van de duinen en ligt op een vrij stuk strand. De reddingspost komt direct ten noorden van de huidige post... tussen de watersportvereniging en strandpaviljoen Umbanti in. De huidige reddingspost die in de zeeweg ligt, zal worden gesloopt. Het duin op deze plek kan dan weer aangroeien voor de wensen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Let me inside you, into your room. I've heard its with the things you don't show Lay me you. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother. Baby ZFM.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 Arctic sun, shed on the night, falling stars out of the sky. No, we are no, we are far, no, we are far, no, we are Cold no, we are far, no, we are we let it in. 2010 is de waarderingspeld geïntroduceerd door het college van burgemeester en wethouders. Deze speld is bedoeld voor personen of instellingen die zich verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de Zandvoortse samenleving. Voor hun inzet of bijzondere activiteiten die zij voor Zandvoort hebben ontwikkeld of daarbuiten. Kortom, mensen die hun energie belangeloos geven voor de verbetering van de samenleving in de breedste zin van het woord. Het College van Burgemeester en Wethouders besluit aan wie de waarderingspeld wordt uitgereikt. De uitreiking kan op een willekeurige tijdstip en op elke locatie plaatsvinden.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 En de drive-in, DJ, Kondigt alle tracks aan En gozer naast me, kijk me aan en zegt ik word hier gek van Snap ik wel, maar dat is de fucking stijl van deze DJ Zet elke track op replay op zo'n maïs, zo op op Zo van oh, oh, oh, deze nog, nog, nog, nog, Gaan we nog een beetje los, los, Dit wordt hakken, lachen, tanken, rammen, zwangen, vlammen Met z'n allen naar de gat, vertoor ik niet meer kan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 Yeah. Veel wat de zee ooit heeft weggenomen keert weer terug aan land. In het Juttenmuseum vindt u diverse op het strand gejutterde voorwerpen. Van parfum, aanstekers, een mammutant, hele en halve poppen, oude oorlogsmateriaal, schoenen, speelgoed, brillen, vissenpost en resten van schepen of vliegtuigen. Een stukje metaal van een NASA-raket. U kunt het niet zo gek bedenken of het is allemaal te vinden in het Juttenmuseum. Jutte is eigenlijk een vorm van jatten, want alles wat je op het strand vindt is eigendom van de burgemeester van Zandvoort. Jutte is eigenlijk heel spannend, want je raapt iets op van het strand waarvan je niet weet wie de eigenaar is. Meestal zijn het voorwerpen die voor een klein deel verloren zijn van zeevarenden of achtergelaten door strandbezoekers. Waar het meeste van de voorwerpen zoals netten, touwen, werkhandschoenen en tandenborstels worden overboord gegooid. Een echte jutter gaat in weer en wind over strand en hoopt een bijzondere vondst te ontdekken. Het adres www.juttersmuseum.nl A broken heart is all that's left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 En in de ether op 106.9 straks meer. Dier Maar nu eerst het NOS nieuws van 2